U kunt luisteren naar het vierde deel van Wie heeft Jesse Davis vermoord? Een luisterspel van Jan van den Wegen. Denk je van Breit? Er klopt iets niet, Sarge. Geloof je misschien dat één van die twee jongens het gedaan heeft? Of denk je dat ze er alle drie bij betrokken zijn? Wat mij nogal intrigeert, hè, is het feit dat Roy Mestoe zo plotseling met die onthullingen over Jesse Davis voor de dag is gekomen. Mm. Had jij ook niet de indruk, Sarge, dat hij die man van de zwarte Boek per se verdacht wou maken? Op zeker ogenblik leek me dat zelfs een berekende zet van die knaap. Tja, waarom zou Roy dat doen? Ja, precies. Als het een tactisch manoeuvre is, dan moet hij daartoe wel een goede reden hebben. En die is? Nou, die zou kunnen zijn dat Roy ons op een dwaalspoor wil loodsen. En dan doet hij dat omdat hij er zich perfect rekenschap van geeft... dat zijn situatie precair is. Of omdat hij het zelf gedaan heeft. Ja, die eerste veronderstelling van jou, daar kan ik nog in komen, Bright. Roy zal wel niet zo stomzinnig zijn... dat hij helemaal niet inziet hoe verdacht hij in onze ogen moet zijn. Maar dat hij het zelf gedaan zou hebben... Nee, dat gaat toch nogal ver, dacht ik. Kijk eens, Bright. Ik ben hier al jaren bij de politie. Ik ken mijn Pappenheimers. En ik ken de oude lui van Roy Mastu. Vrij goed, mag ik wel zeggen. Zijn eenvoudige, maar uh, doodeerlijke mensen. En met Roy hebben we nooit echt last gehad. Nee, nee, maar... Ja, hij is een beetje wild, akkoord, maar zo zijn jongens op die leeftijd wel vaker. Hij heeft een nogal moeilijke puberteit achter de rug. Hij kon niet verder studeren omdat hij wat vreemd deed en ook omdat hij geplaagd werd door epileptische insulten. Maar dat is nu allemaal voorbij, zo schijnt het. Het is een hele robuuste knaap geworden. Ja, maar hij richt niks uit. Ha, zo zijn er vandaag de dag meer, Bright. Mm -hmm. Maar je kunt hem toch niet een echte drop-out noemen? Zoals er volgens de jongste gegevens al meer dan 200.000 in de States rondlopen. Een paar weken geleden praatte ik nog met zijn vader en die vertelde me dat Roy na de vakantie weer gaat studeren. Ja. En toch, hè. Toch lijkt het me noodzakelijk dat we hem flink in de gaten houden. En ook dat we hem eens duchtig op de korrel nemen. Ga je gang, Bright. Maar vergeet niet dat je geen grond hebt om op te staan, zolang je hem geen aanvaardbaar motief in de schoenen kunt schuiven. Feiten zijn feiten, dat weet ik ook wel. Maar... Waarom zou hij dat arme meisje van kant gemaakt hebben? Waarom? Ja, dat hoef je mij niet te vragen, Sarge. Dat moeten we uit hem proberen los te weken. Of ja. eventueel los te rammen. Ik zie het niet zo zitten, Bright. Laat hem in elk geval maar weer binnenkomen. Oké, okay, Sarge. Roy? Ja? Yeah. Eindelijk. Kom maar, maar in hoor. Ga maar zitten. Ja, we moeten je nog een paar vragen stellen, Roy. Afzonderlijk. Ja. En ik moet je waarschuwen, alles wat je nu zegt kan later tegen je gebruikt worden. Als je soms juridische bijstand wenst? Niet nodig of zo. Ik heb uh, niks te verbergen. Oké. Okay. Uh, dinsdagavond, tussen zowat elf uur en middernacht... ...stond je dus langs Mocking Road op een mijl van Headless Tavern... ...aan je defecte Plymouth te werken... ...nadat Jesse Davis, Isabel Fogarty en Ralph Summers je alleen in de zorg had gelaten. Hè? Begin je opnieuw, van voren af aan? Klopt dat. Dat klopt, ja. Goed. Heb jij op een gegeven moment die zwarte brik zien voorbijrijden? Luister eens even, officer. Ik heb wel een auto gezien en gehoord ook natuurlijk. Maar ik heb toen niet gezien dat het een zwarte brick was. Daar heb ik toen niet op gelet. Ik had de motorkap opengeklapt en was in het stikdonker met de benzineleiding aan het knoeien. Met een zaklamp? Ja, ja met een zaklamp, ja. En je hebt niet eens opgekeken toen je die auto hoorde aankomen? Heel even, maar... Die man in de zwarte breek moet toch duidelijk gezien hebben dat je pech had. Allicht, ja. Op dat moment brandde mijn koplichten nog. Uh, hij moet me zeker gezien hebben. Heeft hij niet vertraagd? Nee. En jij? Heb jij hem geen teken gedaan om te stoppen? Ik heb er wel even aan gedacht, maar uh, die auto reed snel. En uh, in een flits gaf ik me rekenschap van de situatie. Hoezo? Wel, er staat een auto stil langs de weg. Je ziet heel duidelijk een man. Het is al laat, donker, geen huis in de buurt. En dan die rondlopende maniak. Wie zou er in die omstandigheden wel stoppen? De barmachtige Samaritaan misschien? Nee, nee. Het moest er voor hem wel uitzien als een hinderlaag. Mm -hmm. Je neemt dus aan dat hij de maniak niet is. Wat, uh, wat bedoel je? Ja, als hij de maniak is, hoeft hij niet bang te zijn voor de maniak. Ja, maar als die kerel de maniak was, zou hij beslist niet gestopt hebben voor mij. Die maniak interesseert zich alleen maar voor vrouwen. Dat klopt, Roy. Maar een paar honderd meters verder stopt hij toch. Toen had hij in zijn de heel zeker die twee meiden opgemerkt. Ja, die kerel was op zoek naar een grietje. Ja, maar Ralf was er ook bij. Hij moet Ralf toch gezien hebben. Nou, en dan? Eén jongen en twee meiden. Huh? Snap je Insinueer je soms dat die man van de zwarte briek de maniak was? Nou, hoe kan ik dat weten? Hij kan het geweest zijn, maar het is natuurlijk ook best mogelijk uh, dat hij alleen maar een griet wil versieren. Heb jij die auto iets verder horen stoppen, Roy? Nee, daar heb ik niet op gelet. Ik had al genoeg aan mijn hoofd met die defecte wagen van me. Hm. Ja, ja. Is het wel heel zeker, Roy, dat je diezelfde avond... ...Jesse Davies niet meer hebt gezien... ...nadat ze samen met de twee anderen vertrokken was... ...in de richting van Hadley Stever? Ja, dat heb ik toch al gezegd? Dacht je dat ik hier zit te liegen? Oh, je moet me niet verkeerd begrijpen, Roy. Natuurlijk heb je dat al gezegd, maar... Ik zou me heel goed kunnen voorstellen dat je je aan die versie vastklampt omdat je bang bent. Bang? <laughs> ik ben helemaal niet bang. Je schijnt het niet te snappen, Roy. Ofwel doe je maar alsof. Zeg eens, wat probeer je te zeggen, man? Ik probeer me in jouw situatie in te leven. Ik neem nu even aan dat je onschuldig bent. Maar ik ben onschuldig. Goed, dat stellen we even voorop. Je bent onschuldig. Je staat er aan je wagen te klungelen. Het werk schiet niet op. Je bent eigenlijk boos op die drie, die wel met jou willen meerijden, maar als je moet het laat afweten, laten ze toch maar lekker in de steek. Nee, nee ik was niet boos. Ik vond het wel sneu, maar ik ken die stadsluit toch. Maar... Goed, goed, goed. Je staat daar al die tijd aan je wagen te werken en plotseling verschijnt Jesse Davis. Nee, nee, nee, zo is het niet gegaan. Laat me uitspreken, jongen. Plotseling verschijnt Jesse Davis. Ze praat wat met je. Jij raadt haar af zo helemaal alleen naar het hotel terug te lopen, maar ze wil niet luisteren naar je en ze zet haar weg voort. Achteraf. Begrijp me goed, Roy. Achteraf pas verneem je wat er met haar gebeurd is. Je bent geschokt. Maar je geeft je verdomd goed rekenschap van het feit dat jij in feite de laatste bent die Jesse Davis in levende lijven gezien heeft. Dat je daardoor onder zware verdenking staat. En wat doe je? Wat zouden velen in die situatie ook doen? Je besluit niks te zeggen over die ontmoeting. Pinte van jou of ze, maar je slaat de plank mis. Jessie is niet meer komen opdagen. Je denkt dat je je eigen veiligheid in het gedrang brengt... ...door te bekennen dat je Jessie nog gezien hebt. Maar daarin vergis je je, Roy. Au fond maakt dat feit niet zoveel verschil. Ik heb haar niet meer gezien. Maar als je haar wel ontmoet hebt, verandert de hele situatie, Roy. Niet voor jou, maar voor ons. In dat geval heeft Jesse haar moordenaar ontmoet op het stuk weg... ...dat ligt tussen Headlish Tavern en het Golden West Hotel. Precies, waar ik langs de weg stond. Maar we zijn ervan uitgegaan dat jij er niks mee te maken hebt, jongen. Dan is het allemaal gebeurd nadat Jesse van jou is weggegaan. Snap je? <laughs> ja, ik snap het volkomen. Je wil er mij doen intippelen, maar uh, dat lukt je niet, man. Er zit nog iets anders in. Wat? Misschien is er tussen jou en Jesse iets voorgevallen. Iets wat je tot elke prijs wilt verzwijgen. Nou, zie je wel. Ik bedoel daarmee heus niet dat jij het gedaan hebt. Misschien heb je haar iets voorgesteld. Nee. Iets waarover je je misschien schaamt. Nee, nee, nee. Je vond Is... haar toch haar, waardig? Hou toch? Haar op. Zou je durven zweren dat je nooit aan gedacht hebt met haar? Ik, ik weiger nog iets verder te zeggen. Arresteer me dan liever. Stel je niet aan, jongen. Maar dan gaat de ver, officer, hij martelt me. Daartoe heeft hij het recht niet. Jij, jij wilt ons toch helpen, Roy. Je wilt toch ook dat de waarheid aan het licht komt. Ja, ja, natuurlijk. Hm, ik geef toe dat het niet prettig voor je is. Maar het gaat hier om moord. Ja. Jessie Davis stelde zich tegenover jou aan als een preutse jonge dame, Roy. Ze hield de boot af, zoals Isabel Fogarty zei. Dat loog je toch niet? Nee. Maar jij wist precies dat ze in feite niet zo preuts was. Je had haar tweemaal met die vreemde man in die zwarte week gezien. Ja? Dat gaf jou zogenaamd een wapen in de hand. Iets waarmee je drukking op haar kon uitoefenen. Zeg, wat, wat ga je nu weer insinueren? Maar, maar man, je fantasie kent geen grenzen. Het hebben Jesse en jij daarover nooit gepraat? Waarover? Over die man van de zwarte boek. Heb jij dat nooit als een, als een pressiemiddel gebruikt? Of willen gebruiken? Ik, ik zweer het op het hoofd van mijn moeder dat ik dat nooit gedaan heb. Oké okay, Roy, maar zweer je ook op het hoofd van je moeder dat je die, die hele affaire niet zelf verzonnen hebt? Wat? Dat je haar met die knul twee maal in diezelfde zwarte wik hebt zien zitten... ...en dat ze vanuit het benzinestation naar New York gebeld heeft. Ik, ik zweer het. Op het hoofd van je moeder? Officer... Moet ik dat allemaal laten aanbrengen? Op het hoofd van je moeder, vraag ik je. Ah, ja, nu is het wel We voeren hier geen toneelstuk op, Bright. Die man heeft de pik op me, officier. Die man doet zijn plichtrooi. Mij pakken jullie hard gaan de haan, hè, omdat ik een jongen uit de streek ben. Met die dure vakantieblagen zijn jullie helemaal anders. Dat had je niet mogen zeggen, jongen. Dat nemen we niet. Nou, sorry, zo meen ik het niet. Of zo. Je valt me hard tegen, jongen. Van jou had ik wel wat meer medewerking verwacht. Ik, ik kan toch niet liegen? Je mag niet liegen. Als ik je ooit op een leugen betrap... Nou, ik lieg niet. Ik heb haar niet meer gezien nadat ze samen met Isabel en Ralph weggegaan is. Oké, okay, oké. Okay. Ik begrijp natuurlijk wel dat jullie mij ondervragen. Ik kan zelfs begrijpen dat jullie mij eveneens verdenken. Jullie verdenken nou eenmaal iedereen. Maar hebben jullie er al aan gedacht? Dat ik helemaal geen motief had om iets zo ja, zo verschrikkelijks te doen. Dat beweer jij, jongen. Je had misschien wel tien motieven. Bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Angst. <laughs> angst? Nu nog mooier. Angst dat het zou uitlekken. Wat? Wat jij met haar gedaan hebt. Of wat je met haar wou doen, bijvoorbeeld. Hij begint weer. Maar man, dat is een idee fix van jou. Geef toe dat het mogelijk is. Maar niks geef ik toe. Ik hoef toch niks toe te geven. daar nou valt niks toe te geven. Ik heb toch niks misdaan. Dat hoop ik voor jou, jongen. Verdomme. Ik wou niet in jouw schoenen staan als achteraf zou uitkomen dat jij dat ongelukkige meisje afgemaakt hebt. Je hoeft niet te dreigen. Mijn handen zijn zuiver. Maar je hebt wel heel erg lang aan die wagen staan prutsen. Ruim een uur. Wat scheelde aan? Verstopte benzineleiding. En daar heb je zo lang over gedaan? Ja, ik heb de hele rotzooi moeten losgroeven. Zeg, heb jij al eens in het donker een uh, verstopte benzineleiding gefixt? Meer dan één keer, jongen. Nou, dan heb jij meer geluk gehad dan ik. Want huh. anders ben je een kraam van een mechaniciaan. <laughs> Dank je voor het compliment. En wat mij verder blijft opvallen is het feit: dat alleen jij en niemand anders beweert dat Jesse Davis die man van de Zwarte wik zou gekend hebben. We hebben erover gepraat met Isabel Fogarty. Volgens haar is dat uitgesloten. En je hebt zelf gehoord wat Ralph gezegd heeft. Hij zei... Oeh, wacht. Ik heb het genoteerd. Nou, ja. Ik heb geen moment de indruk gehad dat Jesse en die man elkaar kenden. En verder? Nee, beslist niet. Volgens mevrouw Davis had Jesse geen omgang met mannen. We zullen trouwens ook met haar nog praten. Maar jij, Roy, jij komt ons vertellen dat Jesse en die man elkaar heel goed gekend moeten hebben. We hebben ondertussen ook al informatie uit New York gekregen. Jesse Davis staat er aangeschreven als een zeer ernstig meisje. Dat is toch allemaal nogal vreemd? Ja? Jij staat daar compleet alleen met je versie? Ja, daar kan ik niks aan doen. Ik zeg de waarheid. En uh, het zou toch de eerste keer niet zijn dat iemand helemaal anders is dan hij of zij zich naar buiten voordoet? Oh, nee, dat komt inderdaad vaak genoeg voor. Maar toch blijft het me verbazen dat jij en jij alleen die twee samen gezien hebt. Heb je in dat verband dan al zoveel lui ondervraagd? Dat zullen we niet nalaten, beste jonge rekenmaar. Ondertussen wou ik jou nog een vraag stellen. Ga je gang. Acht jij het mogelijk dat er tussen Jesse en de andere twee iets gebeurd is? Je bedoelt Isabel en Ralph? Ja. <laughs> nou, nu begrijp ik je echt niet, officer. Ze zijn toch de hele tijd samen in Hellys Tavern gebleven. Dat zal Tony Gamba je wel bevestigd hebben. Ze zaten daar nog toen ik daar later arriveerde. Jesse was weggegaan en samen zijn we dan naar huis gereden. Hoe, hoe zouden zij dan... Wie heeft het dan gedaan? Wat denk jij, Roy? Oh, oh, wat ik denk, uh, heeft weinig belang. Zeg het maar, Roy. De maniak, natuurlijk. En volgens mij is het zelfs waarschijnlijk, dat de man van de zwarte buik de maniak is. Hmm, dat is inderdaad niet onmogelijk. Heb je nog vragen, Brights? Hmm, nee, dat is voorlopig alles hmm. Voorlopig. Goed, dan mag je gaan, Roy. Voorlopig. Voorlopig, ja. <kliek> maar denk erom niet te weggaan uit de stad zonder ons vooraf te bellen. Maar, uh, verder ben ik vrij. Ja, voorlopig, Roy. De groeten aan je vader, Roy. Dank je, officer. Oef, eh... Nou ja, dan, dan ga ik maar, hè. Dag, Roy. Bye. Ja, je hebt hem nogal hardhandig aangepakt, Bright. Er klopt iets niet met die knaap, Sarge. Hij was in elk geval snugger genoeg om niet in je valstrik te lopen. Ja, maar zo schieten we niet op. Zo is het meestal in het begin van een onderzoek bright. Maar de rompslomp van de routine kun je eenmaal niet uitschakelen. Goed, laat die andere jongen nog maar eens komen. Oké. Okay. Ralph Simmers. Ja, sir. Jouw beurt. Dat heeft wel even geduurd. Uh, laat mij nu maar. Rolf, een paar vraagjes nog en dan kun je gaan. Voorlopig? Ja, voorlopig natuurlijk. Ik dacht al dat ik hier de godgans de dag zou mogen schilderen. Sorry. Rolf, je blijft er dus bij dat Jesse en die man van de zwarte Bwick elkaar niet kenden. Ja. Niet tegenstaande de verklaring van Roy. Ja. Denk je dat Roy gelogen heeft? Dat weet ik niet. Misschien heeft hij zich vergist. Verbaast die verklaring van Roy dan niet? Eerlijk gezegd, ja. Maar? Ach, ik begrijp het niet. Ja. Misschien heb ik me wel in Jessie vergist. Meisjes kunnen bliksems goed uh, comedie spelen. Wat denk jij van Roy? Oh, ik vind hem wel een sympathieke knul. Natuurlijk ken ik hem maar vlak. Hij versiert graag een grietje. Maar dat lijkt me niks bijzonders. Ik zou zeggen, in tegendeel. Mm -hmm. Maar Jesse had hem afgewezen. Dat is een dik woord, officer. Hij was blijkbaar niet haar type. Heb jij Roy eventueel slechts in een flits van verdacht dat hij het misschien gedaan heeft? Nee. Maar hij was wel in de materiële mogelijkheid om het te doen. Dat wel, maar dat bewijst nog niks volgens mij. Nee, maar veronderstel eens even dat Jesse wel direct naar haar hotel teruggekeerd is... ...en dat Roy haar bepaalde voorstel gedaan heeft. En hey, wat dan nog? Hé, hey, Jesus! Jullie dramatiseren het nogal. Het betreft hier een mooftraf. Is dat soms niet dramatisch genoeg? Maar zo bedoel ik het niet. Nee. nee. Nee, nee, nee. Roy is niet gek. Als Jesse niet wou, dan was de kous af. Jij maakt alles wel heel erg eenvoudig. Maar zo is het toch? We leven niet meer in de Victoriaanse tijd. Maar veronderstel nu even dat Jesse zich eerst heeft laten vermeuwen. Ze stappen allebei in de gefixte Plymouth en rijden weg. Dan wordt Roy handtastelijk. Hij wil geweld gebruiken. Oh, zo, idioot zal hij wel niet zijn. Die dingen gebeuren al. Ook vandaag nog. Roy raakt in paniek. Het loopt uit de hand. En uit angst doet hij haar voor eeuwig zwijgen. Zo kan het toch gegaan zijn. Drakerig. Smakeloos. En volkomen ongeloofwaardig. Ik merk wel dat jullie niks begrijpen van onze psychologie. Psychologie van wie? Van ons, de jeugd van vandaag. Wat jij verzint, dat is compleet uit de tijd, of ze. De mens is dus veranderd. Nee, de tijden zijn veranderd. Dus, nee? Nee, ze. Dat lijkt me al te irrelevant. En irrelevant. Wie heeft Jesse Davis volgens jou dan vermoord? In elk geval een pathologisch individu. Die drie overhaalde gek, waarschijnlijk die maniak. En uh, die vent van de zwarte wik? Weet ik veel. Volgens mij heeft hij er niks mee te maken. Die vent is gewoon iemand die Jesse in New York gekend heeft. Nou, elk mens heeft recht op zijn geheimen. Dat gaat ons geen bal hè? Maar volgens haar moeder had Jesse helemaal geen omgang met mannen. Ho, <laughs> ho, natuurlijk. Zo nee, ben je toch niet hoop. Ja, dat volstaat voor vandaag, Ralf. Je mag gaan. Yes? Nou, graag tot je dienst, of sir. Dag allebei. Dag, Ralf. We zien elkaar nog wel. Is de kous nog niet af? Nee, de kous is nog niet af, Ralf. Op één been kun je niet staan, jongen. Hm, er komen al nog een paar mouwen bij, Ralf. Hm, een ander paar mouwen, vrees ik. Tot ziens, jonge heer Summers. Draai je in een kringetje rond Bright. Al dat praten met die jonge lui heeft geen zoden aan de dijk gezet. Ik uh, ken je niet meer, Sarge. Je bent zo ongeduldig. Ach, dat is allemaal de schuld van Neil Draper en zijn smeerpijperij in de Morningstar. Ah. Geef jij je wel rekenschap van het figuur dat we slaan Bright? Ja, we kunnen toch geen mirakels doen? Nee, maar vroeger waren de beschermers van de burgers. En zelfs hun beste vrienden. Mm, de onkreukbaar. Ja, spot jij maar. Die tijd heb jij niet meer gekend. Vandaag de dag verdenkt men ons zelfs van corruptie omdat er ook bij ons wel eens iemand boter op zijn hoofd heeft. <laughs> Eén enkele keer dan. We worden bovendien gedoodverfd als onbekwame pasquillen, als machteloze, als zelfingenomen belachelijke paljassen. Je overdrijft, Sarge. Ik begin waarachtig te geloven dat je eens naar een psychotherapeut toe moest gaan. Ah, insinueer je soms dat ik gek begin te worden? Dat ik niet meer honderdprocentig functioneer? Nee, dat niet, Sarge. Maar je laboreert wel aan een complex, Schij uit, Bright. Ik, ik ben alleen maar nerveus. We schieten hierop op en de tijd dringt. Het is met deze affaire net als met alle andere zogenaamde ingewikkelde affaires. Ze lijkt ingewikkeld omdat ons een paar dingen ontsnappen. En zo gaat het altijd. En fond is het achteraf altijd verrassend eenvoudig. Achteraf, ja. Als het probleem opgelost is. Iedere oplossing bestaat in een of andere wijziging van de gegeven situatie. Mm, prachtig, bruid, Schitterende theorie. Zo gaat het in de praktijk, Sarge. We moeten ons probleem beter formuleren. Beter overzien. Essentiële gegevens en inessentiële gegevens van elkaar scheiden. We moeten overgaan tot een grondige situatieanalyse. Ja, ja. En zoals altijd zal dan blijken dat we gehinderd werden door niet vanzelfsprekende beperkingen... ...die we onszelf op niet bewuste wijze opleggen. En die moeten we uitschakelen. En zo komen we tot een bruikbare omstructurering van het probleem. En tot de oplossing. Allemaal regelrecht uit het boekje. Ja ja, ja. ja, we moeten het systematischer en wetenschappelijker aanpakken. Oké, okay, ga je gang. Ik luister. Nou, het probleem is het volgende: wie heeft Jesse Davis vermoord? Geniaal, Brian. Maar we moeten het beter formuleren. Dus niet gewoon wie heeft Jesse Davis vermoord, want dat is de vraag die elke mens zich nu stelt. Maar wel uitgaande van de gegevens waarover we tot dusver beschikken en waarvan we weten dat ze alsnog onvolledig zijn, wat impliceert dat we ze nog zullen moeten aanvullen? Ik zei dus, uitgaande van die voorlopig nog onvolledige gegevens moeten we het antwoord vinden op de vraag wie was of wie waren op die fatale avond in de praktische gelegenheid om Jesse Davis te vermoorden en waarom heeft hij of zij... Of hebben zij dat gedaan? Jij hebt je roeping gemist, Bright. Je bent voor het professoraat in de wieg gelegd. Over welke gegevens beschikken we tot dusver? Eerst de peripetie. Jesse Davis, Isabel Fogarty, Ralph Summers en Roy Mustoe... rijden samen naar Headley's Tavern over Mocken Road. De wagen van Roy raakt defect. Roy blijft alleen langs de weg aan zijn Plymouth werken. En de drie lopen te voet naar Hadley Stephen. Huh. Jesus, breid dat weten we al lang? Jij vertelt altijd hetzelfde. Op dat moment is het zowat elf uur. Terwijl de drie naar Hadley Stephen lopen, komt er een auto opdagen. Hij rijdt eerst voorbij Roy, die aan zijn Plymouth staat te prutsen... en die de auto wel opmerkt, maar geen poging doet om de chauffeur te doen stoppen. Althans, dat beweert hij. Die auto rijdt voorbij Roy en haalt vlug de drie in. Op hun hoogte gekomen stopt de chauffeur. Althans, dat beweren Isabel Fogarté en Ralph Summers. Jesse Davies kan dit niet meer bevestigen of ontkennen, want ze is dood. Steeds volgens de bewering van Isabel Fogarté en Ralph Summers stelt de chauffeur voor het drietal op te pikken. Ze slaan zijn aanbod af. Hij rijdt door. Even later zien ze die auto, een zwarte boek, op het parkeerterrein van Hadley Stavel staan. Ze gaan naar binnen en aan de bar zit een chauffeur die ze onmiddellijk herkennen. Een man van zowat dertig, donkerharig en met een snor. Die man bestaat echt. Voor zover we aannemen dat Tony Gamba, de baarman, de waarheid vertelt. Want hij beweert dat hij die vent gezien heeft. Hij heeft met hem gesproken. Het is zeer onwaarschijnlijk dat Tony Gamba met de jonge lui onder één hoedje speelt. En we nemen dus voorlopig aan... Dat hij bij de affaire niet betrokken is. Maar we schrijven hem als verdachte daarom niet af. Iedereen is verdacht. Maar Tony Gamba heeft toen die zwarte broek niet gezien. Hij heeft wel een auto gehoord. Het is dus mogelijk dat die zwarte broek niet bestaat. In dat geval ziet het er naar uit dat Isabel Fogarty, Ralph Summers en Roy Toe in één complot betrokken zijn en dat ze een bepaalde bedoeling hadden toen ze overeenkwamen om over een zwarte broek te gaan praten. En die bedoeling is op dit moment voor ons duister. Bovendien moeten we in deze veronderstelling, en het is niets meer dan een veronderstelling, aannemen dat de chauffeur van de zwarte breek eveneens bij het complot betrokken is. Men zou dan over een zwarte breek praten, ten einde het identificeren van de man met de snor onmogelijk, of althans zeer moeilijk te maken. Nee. De situatie is dan als volgt. De politie zoekt naar een zwarte buik met een nummerplaat uit New York. Maar die zwarte buik bestaat niet. En hier stuiten we op een moeilijkheid. Roy toe beweert die avond de zwarte buik niet gezien te hebben. Hij zag wel een auto. Maar hij zag niet dat het een zwarte buik was, zei hij. En dan komt hij plotseling met dat verhaal... ...dat hij die wagen en de man met de zwarte snor... ...tweemaal in het benzinestation van Berryville heeft opgemerkt. En hij voegt daaraan toe... Dat Jesse Davis telkens met die man in de wagen zat en dat ze vanuit het benzinestation één maal naar New York heeft gebeld. Dit laatste moeten we trouwens nog controleren. Magnifique, Bright, je bent op dreef. Op te merken valt nu dat Isabel Fogerty en Ralph Summers enerzijds en Roy Mustoe anderzijds elkaar tegenspreken. De eerste twee beweren de indruk te hebben dat Jesse Davis de man van de zwarte wik niet kende. Roy Mustoe houdt vol dat ze elkaar zeker kenden. Van zijn kant kent Tony Gamma die man niet. Hij neemt aan dat het een vakantiegast is. Wel heeft hij hem vroeger al wel eens gezien. Het ziet er dus naar uit dat we de versie van een duister complot... ...waarbij de drie jongelui en de man van de zwarte boek betrokken zouden zijn... ...als vrij onwaarschijnlijk moeten beschouwen. Al houden we ze veiligheidshalve toch in petto. Goed. Welk motief de drie samen met die onbekende kunnen gehad hebben... ...om Jesse Davis uit de weg te ruimen... ...is trouwens in dit stadium van ons onderzoek een levensgroot raadsel. Ik zal me niet aan een gok wagen, hè? Maar indien achteraf zou blijken dat hier de oplossing van ons probleem ligt... ...dan zou het me niet verbazen dat het een druk affaire geweest is. Maar nogmaals, deze versie houden we gewoon in petto. Prachtig, bruid, prachtig. De drie wachten dus samen in Hadley's Tavern. Roy komt maar niet opdagen... Het duurt en het duurt. En op zekere ogenblik beslist Jessie Davis dat ze te voet en alleen naar het Golden West Hotel wil teruggaan. Misschien is dit een zeer belangrijk punt. Misschien ook niet. Maar het lijkt me wel de moeite waard er even op in te gaan. En hier moeten we er een situatieve factor bij betrekken waar we niet overheen mogen of kunnen kijken. Namelijk de maniak. Weken al wordt de streek onveilig gemaakt door deze moordzieke gek. Hij heeft al drie vrouwen verkracht en gewurgd. De mensen zijn bang. En in dit klimaat van angst en dreiging besluit Jesse Davis alleen en te voet naar haar hotel terug te keren. Op het eerste gezicht lijkt dit gewoon onbegrijpelijk. Maar ze heeft het gedaan. Tony Gamba bevestigt het. En we hebben voorlopig aangenomen dat hij bij de zaak niet betrokken is. Goed. Jesse Davis gaat dus weg. Waarom? Om haar moeder te helpen bij het pakken van de koffers, zegt Isabel Fogarty. En ze voegt eraan toe. Jessie verveelde zich. Ralph wou met mij flirten en Jessie voelde zich uh, te veel. Ja, het klinkt allemaal aannemelijk, zo. Isabel Fogarty vertelt erbij dat ze Jessie afgeraden heeft alleen weg te gaan. Maar Jessie gaat toch weg. Waarom? Om haar moeder te helpen? Verveelde ze zich inderdaad? Voelde ze zich inderdaad te veel? Het kan allemaal hoor. Maar onbegrijpelijk blijft het feit dat Jessie niet bang is om alleen langs Mocking Road naar haar hotel terug te lopen. Alleen in die stikdonkere nacht langs een eenzame weg terwijl er in de streek een krankzinnige vrouwenmoordenaar rondzwerft. Je vergeet dat Roy langs diezelfde weg aan zijn wagen staat te werken. En dat Jessie dat wist. Dat vergeet ik niet. Maar ik vergeet evenmin dat ze blijkbaar niet zo gebrand was op de attenties van Roy. Dat weten we van Isabel Fogerty en van Ralph Summers. Misschien liegen ze. Mogelijk, mogelijk. Maar Roy Toe heeft het niet geloegend. Misschien maakt ook dat deel uit van je zogenaamde complot. Nog mogelijk. Maar dat complot houd ik gewoon in petto, Sarge. En eerlijk gezegd, ik heb het gevoel hè, ah, dat er iets anders is. Je staat. moet consequent zijn, Bright. Je zou het systematisch en wetenschappelijk aanpakken, zei je. En nu heb je het over je gevoel. Ja, ik hecht daar verder geen belang aan, Sarge. En toch blijft het een onbegrijpelijk of althans... Moeilijk te verklaren, punt. Waarom gaat Jesse Davies weg? Het was iets na elf. Uit wat we vernomen hebben, kunnen we opmaken dat Jesse amper een kwartiertje samen met de andere twee die tent is gebleven. En wat gebeurt er dan? Die man van de zwarte wik gaat eveneens weg. Precies. Bijna onmiddellijk na Jesse. En van dat ogenblik af... Van dat ogenblik af zitten we compleet in de mist. Ja. We moeten alle eventualiteiten onder de loep nemen. Jessie kon naar links afslaan, dus in de richting van haar hotel. Ofwel ging ze naar rechts, dus van haar hotel weg. Eerste mogelijkheid, ze gaat naar links. Zowat een mijl verder, staat Roy stoel langs de weg. Dat is niet eens zeker. Op dat moment kon die wagen al gefixt zijn. Inderdaad, maar dat maakt geen groot verschil. Als Jessie naar links afsloeg, moest ze Roy tegenkomen. Ofwel, stond hij daar nog langs de weg? Ofwel kwam hij precies aanrijden op het moment dat Jesse de tent verliet. In elk geval moet hij haar dan toch gezien hebben. Maar hij beweert dat hij haar niet gezien heeft. Hij beweert dat hij ongeveer een uur lang aan zijn kar heeft staan klungelen. Hoe dan ook? Als Jesse naar links is gegaan, liegt Roy. En dan liegt hij niet alleen, maar dan ziet het er voor hem erg beroerd uit. Hij hoeft haar daarom nog niet vermoord te nee, hebben. Nee, nee, nee, nee, maar waarom liegt hij dan? Hmm, misschien gewoon omdat hij bang geworden is nadat hij vernomen heeft dat Jesse vermoord werd. Dat heb je trouwens zelf al geïnsinueerd toen we hem ondervroegen. Ja, nou, dat was een tactische zet van mij, Sarge. Maar hij tippelde er niet in. Nee, nee. Maar als hij de dader is? Dat zal hij dan wel niet uit zichzelf toegeven. Zo'n tippen is hij niet. Hij zal niet door de knieën gaan. Nee. Dat zullen we dan onomstootbaar moeten bewijzen. Maar hoe? En welk motief kunnen wij hem in de schoenen schrijven? Dat zei ik al, Sarge. Hij wil haar versieren. Zij weigert. Hij gaat te ver. ...raakt in paniek en maakt haar af. Klassiek. En ook nog van deze tijd, al denkt Ralph Summers daar anders over. En hij heeft in elk geval ruimschoots de tijd gehad. Roy, ruimschot. Hij zou pas omstreeks middernacht in Hadley steven aangekomen zijn. Dat zal dan zo wat een half uur zijn, maximaal veertig minuten. Nee, meer dan voldoende met zijn auto. Die was defect. Ja, ja, misschien is hij niet eens defect geweest. Ofwel was hij heel vlug weer klaar. Maar als hij dat arme meisje neergestoken heeft, dan moet hij toch helemaal onder het bloed gezeten hebben. Zo kan hij toch niet in Hedley Steven verschenen zijn? Nee, dan moet hij andere spullen aangetrokken hebben. En zich grondig gewassen hebben. In enkele minuten kon hij naar huis rijden, hè? Het is niet ver. Akkoord, maar zijn oude lui waren thuis. Ik heb met zijn vader gepraat. Die avond zat hij samen met zijn vrouw naar de tv te kijken. Kon hij niet binnenkomen en weer weggaan zonder dat ze iets merkte? Hm, misschien wel. Maar je zult moeten toegeven dat alles dan wel razendsnel moet gegaan zijn. Ja. In zowat een half uur braait. Eerst met Jessie naar de plaats van de misdaad rijden. Maximaal twee mijl ver. Enkele minuten dus. Dan helemaal onder het bloed naar huis rijden. Iets meer dan drie mijl. Dan zich thuis wassen en omkleden. En die bloedige spullen verbergen. Vijf minuten. En daarna terug naar het staven. Nog zowat twee mijl ver. Bah, een half uur volstaat. Ja, het is niet onmogelijk. Voor mij... Is Ruimers toe onze verdachte nummer 1, Sarge. Maar ja, Jesse kan ook naar rechts gegaan zijn. Waarom zou ze dat gedaan hebben? Dat weten we niet. Haha, nog niet. Misschien heeft ze buiten op de man met de zwarte buik gewacht. Misschien. In elk geval, als ze naar rechts gegaan is... ...heeft Roy Toe waarschijnlijk niks met de zaak te maken. En dan wordt de man van de zwarte buik de verdachte nummer één. Weet je wat, Bright? We zitten hier allebei zeepbellen te blazen. We moeten die man vinden, George. Inderdaad. Misschien is hij de maniak. En als dat dus Roy Toe was? Die knaap. Kom nou, Brian. Hij leidt aan epilepsie. Hij leed aan epilepsie. Epileptici bevinden zich soms in schemertoestanden. Ze kunnen dan heel gevaarlijk zijn. Ja, jij schijnt het wel op Roy Meus toe te hebben, hè? Het is irrationeel, ik weet het. Maar er is iets. Iets. Je hebt dus twee verdachten. Roy en die vent met zijn snor. Twee hoofdverdachten, ja. En misschien drie. Want als geen van beiden de maniak is... Dan moeten we die ook nog mee rekenen, natuurlijk. We weten alsnog veel te weinig over Jesse Davis. New York moet ons helpen, Sarge. Daar is voor gezorgd. Ik verwacht elk ogenblik rapporten. En moeder Davis. Dat arme mens. Ze is nog altijd in het Golden West Hotel, hè? Nou. Ja. Ik wou nog eens met haar gaan praten, voor ze naar New York vertrekt. Oké, okay, Brights. Ik heb de indruk dat ze iets verzwijgt. Maar ik reken erop dat je het rustig aandoet. Mevrouw Davis is zwaar geschokt. Maak je niet bezorgd, Sarge. Misschien komt er iets aan het licht. Probeer het maar. Ik neem alvast opnieuw contact op met New York.